Met het NOS-journaal. De politie pleit voor wie tijdens hun werk geweld hebben gebruikt. Ze zouden een aparte status in de wet moeten krijgen met een lagere maximumstraf. En daarmee steunt de politie een kabinetsplan erover. Nu wordt een agent die betrokken is bij geweld met een dodelijke afloop vaak vervolgd voor doodslag en daar staat maximaal 15 jaar gevangenisstraf op. Met een nieuwe bepaling in de wet wil het kabinet dat politiegeweld anders wordt beoordeeld, zodat de maximale straf voor agenten drie jaar wordt. Shell ontwijkt sinds 2005 met toestemming van de Belastingdienst de dividendbelasting trouw. Via het Britse kanaaleiland Jersey zou sindsdien ruim 45 miljard euro aan dividend aan aandeelhouders zijn uitgekeerd. Daardoor is de Nederlandse staat 7 miljard euro misgelopen. De constructie ontstond toen de Britse en Nederlandse moederbedrijven fuseerden om de Britse aandeelhouders tevreden te houden. werd hebben besloten de winstuitkering via Jersey uit te keren... want in Nederland zouden ze er belasting over moeten betalen. Shell zegt dat de constructie volledig in lijn is... met de fiscale wet en regelgeving. De vergoeding die huishoudens en bedrijven krijgen... als ze zelf groene energie opwekken met zonnepanelen... gaat vanaf 2020 omlaag. Met die nieuwe subsidieregeling duurt het gemiddeld zeven jaar... voor de gemaakte investeringen zijn terugverdiend... schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer... De vergoeding gaat omlaag, omdat het de overheid anders te veel geld kost... door de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland. De Spaanse politie heeft een vermoedelijke drugsbende opgerold... die zou worden geleid door een Nederlander. 13 mensen zijn opgepakt, onder wie 5 Nederlanders. De bendeleider is een man van 43... en hij wordt volgens Spaanse media in Nederland gezocht voor moord. De bende hield zich bezig met de handel in wiet. Het weer, de dag begint bewolkt. Later breekt de zon af en toe door. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering. De kans op een bui is wel iets groter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Door wie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer? Ja, is toch prachtig, man. Zit, alles komt samen op dit moment. Erg geweldig. Wat een ge beautiful goeie goeie morning. Ja, Turn on the, the, the radio. Let's have some music. music. What a beautiful morning. Turn on the radio. Let's have some music. Goedemorgen. Yeah. Goedemorgen. Het is, is soms moeilijk, hè, die knopjes. Druk je ze allemaal tegelijk in. Dan krijg je toch een zoontje op de zender, dat ja. lijkt. Het is leeft op de radio. 7 8 uur. Jawel, wat leuk. Het normaal rustig, man. Uh, ja, ik probeer het wel altijd, maar het lukt nooit. Ik ben altijd echt zo hyper, na zo'n week lang echt... Uh, gewoon even niks gedaan te hebben. Dat je denkt, nu moet ik er één keer weer ontploffen. En de vraag is altijd, schuift ze op het laatste moment aan? Ze schuift altijd op het laatste moment aan. Ze komt net rustig binnenlopen. Ze heeft vast ook weer een foto gemaakt van een hele mooie zons... Opgang, opgang. Ja. Uh, is dat zo heb je weer een uh, mooie foto gemaakt of niet? Nee, eigenlijk niet. Niets. Nou, okay. eigenlijk niet. Oké. Er waren wat hetjes onderweg? <laughs> helaas, helaas, ook niet. Je Sorry. hebt wel gezocht onder de heg nog gekeken. Nou, de kerkklok ging onderweg. Ik dacht nou ik ben in de tijd. Maar... Oh, nee, nee. Nee. Nou ja, goed. Het gaat om secondes dan ook weg, gewoon dit. Ja, zeker. Het is echt secondes. Zeker. Strakke structuren waar wij in leven. <laughs> en dat komt meestal goed uit. Dus soms dan, uh, ja, dan loopt het even anders. Goed, de dag is begonnen. En wat brengt de dag? Nou, een beetje bewolkerig weer, maar ik, uh, ik heb uh, zin in het weekend. Zin in het weekend. Morgen heb je de Houtpoppen, Hout, uh, hoe heet het nou? Houtfestival. Oh ja, ja. Dat is altijd erg gezellig. Ik hoop dat het weer meewerkt. Ja, uh, dat schijnt iets minder te worden. Nog even naar het strand kunnen misschien. Want daar is er ook iets. Ik zag dat ze nu met wielrenners iets aan het doen waren. Ja, is... ook iets op, volgens mij op het circuit met uh, biking ja, ofzo. Klopt, biking op Lijkt de. Dat hartstikke leuk. Ja, precies. Ik voel me echt maar aangesproken. Ik denk, ik ga het ook doen. Nou ja, ik heb vorige week meegedaan met de Rabobike Tour. Ja. 40 kilometer heb ik gefietst, even. Die e-bike van je of niet? Nee, een gewone. fiets. Oh, jij hebt geen e-bike? Nee. Ja, ik heb zelf mensen om me heen die nu e-bike hebben. Ja. Die zeggen, ja, ik ga iets doen aan mijn gezondheid. Zo. Dan kijk je ook een beetje meewarig aan. Wil ja. jij het niet betalen of zo? Ik, nou, ik wil eigenlijk wel een beetje afvallen. Dan misschien moet ik nog maar even geen e-bike nemen. Ik stond uh, Bij de bakker stond ik broodjes te kopen. Toen liep ik naar buiten. En er waren twee van die toch wat oudere mannen met ook wel een aardig buikje. En die stonden gebogen over. Ja, ik heb een nieuwe fiets, maar ik weet niet precies hoe die werkt. Echt een hele mooie fiets zwart Met geen spaken, maar dat waren een soort verbindingen tussen de, de, het wiel. en dat was echt heel professioneel. Echt, echt professioneel zag het eruit. En toen ik, ja, nee, hij, hij rijdt nog niet helemaal lekker. En een beetje zwaar nog. Toen keek ik naar en denk ja, ik, vrij logisch. Jij bent logisch. ook een beetje zwaar. Aha. Ik bedoel, je kan iets doen in je fiets. Maar zou ook goedkoper kunnen. Wat ja. met allemaal wat soepeltjes loopt. Ja, maar goed. Maar ja, je actieradius is groter. Ja. Maar je kan wel in een... Kan je zeggen, als je in stand wordt van... Nou, ik peddel even door naar Eemuiden. Ik ga een visje halen en dan peddel ik weer terug. Ja, zo is het. Dat is wel leuk. En dan heb je natuurlijk wel zonnepanelen op je dak. Want anders is het toch nog niet helemaal. Op je uh, dak? Op je dak? Ja, ja, op je dak van je huis. Want daar laat je je dingen, je, je Oh, bij je ja, er mee op, ja, dat is zwaar. Ja, maar het is goedkoper dan een auto. Ja, dat is ook en weer makkelijker waar. te plaatsen dan een bobber of een scooter. Ja, dat is ook makkelijk. Zeker, een bakfiets dat is ook zo'n waardeloos ding in de, in de garage. Goed, je begrijpt al. Een dag vol gebeurtenissen. We gaan het weer hebben over het nieuws wat allemaal speelt. Natuurlijk ook weer een stukje geschuud. Nu zit eraan te komen en de berichten. bericht... Natuurlijk. Eerst maar eens even een bopje muziek, dames en heren. En Always on the Run. Doet ook een beetje denken aan Lenny Graffitt. Maar dat komt weer een de titel. Die stond van leeren uit, uh, uit Antwerpen. Maar hij heeft de naam uh, van Admiral Freebie in, uh, in ontvangst genomen. En uh, op hetzelfde... Waar lijkt het nou een beetje op deze plaats? Ik bedoel, het heeft een bekend stemgeluid. Het lijkt een beetje op een heel, heel rock roll van Garland Jeffy. Daar heb ik het, uh, vind ik het een beetje op lijken. Kijk. Een beetje hetzelfde soort stemgeluid. Niet uh, vervelend, hè? Nee. nee, goed, dit was een plaat al van jaren geleden. Van Carl en Jeffrey en de Matador is van hem ook de grootste hit. Dat was al in de jaren 80 volgens mij. Maar goed, we hadden het over Admiral Freebie uit uh, België. Maar ook, leuke muziek vandaan komt ook, hè? Zeker. Ja, dit was de Always on Drone. Het is de zaterdagmorgen, we kijken zo de wereld in. Zijn er zijn nog rare berichten, roepen wij dan altijd weer. Ja, ik heb hier een heel leuk bericht. Ja. Ja, oké okay. Dat schijnt dat er in Rotterdam, we zijn een uh, paar Dienermeisjes, Nee. Ja? Hey, en die heeft de politie de afgelopen jaren uh, geholpen. En ze hebben, door hun hebben ze bijna 70 zakkenrollers kunnen oppakken. In het centrum nog wel. van Rotterdam. Oké. Okay. En duo probeert de dieven te herkennen, de daden te volgen en beeldmateriaal te maken. Dat is toch wel even leuker dan gewoon een beetje zitten te vloggen of zo, vind ja. ik zelf. Ja, nee, nee. ja, de meisjes die willen later agent worden. Ja? En volgens hun zijn de kleren van de meester alles al een paar uit de mode. Ja, lopen achter boven, de mode aan. En bovendien steken ze een winkelstraat meerdere keren over. Kijken ze vaak achterom. En de slachtoffers zijn dan vaak ouderen of jonge meisjes die met hun telefoon bezig zijn. En zodra ze iemand op het oog hebben, waarschuwen ze de beveiligers van een winkel. Die houdt de verdachte tegen en schakelen de politie in. En ze hebben ook al samengewerkt met de politie met een, een agent die de foto's en video's van mogelijke zakkenrollen in de brieven van de agenten toont... En uh, hun droom is dus wel om bij de politie te werken en zelf een zakkenrollersteam op te richten. Ja, nou, hoe ja, leuk ja, is ja, dat? Dit is wel gaaf hoor. Ja, echt, ik vind uh, het wel heel leuk. Dit. Nou, ja, uh, het, het grappige is ook, ja, ook die kledingadvies, wat, wat, wat ze dan wat ze dan, uh, ja. waar ze moeten letten? Ja, dat is ook duidelijk zie <laughs> van nou dit kan niet, nou, dat moet haast wel. Eens, dat, dan word je wel. Misschien vind, vinden ze dan dat jij ook wel een zakkenroller bent. Dat kan ook. De vrouwen die uh, zeg maar zakkenrollen, die uh, dragen uitgetrapte, afgetrapte ballerinas en uh, mannen oude sport. Ja, ze denken dat ze minder opvallen of zo, denk ik. Ja. Ja, er is ook zo'n man namelijk op internet, dus een uh, die doet het op een heel aparte manier. Die gaat ook gewoon eens zijn vrijheid, gaat die straat op. en dan uh, staat hij zo'n tijdje te observeren. En dan geeft hij Ja, ik heb er eentje geïnfecteerd. En dan gaat hij ook dat filmen en dat zet hij dan op internet. En uh, vaak levert hij zo ook over aan de politie. Dus er zijn meerdere mensen echt actief bezig om de zakkenrollers op te pakken. En ik moet zeggen, het schijnt ook helemaal niet zo moeilijk te zijn. Want ik heb wel eens een politieagent gesproken en die staat dan ook gewoon zeg maar gewoon even ergens een tijdje te kijken. En die spot ze ook zo. Die haalt ze er zo uit. Hij zegt van, dan ga ik even de middag broodje halen bij de Albert Heijn. Loop ik even de Heijn rond? Ik Oh shit. Ja, ik zie er weer een. Nou, ik neem hem wel mee. Maar, maar ziet hij dan dat hij echt wat doet op dat moment? Of uh, is het het potentieel? Want als hij niks wijzig zich heeft, dan. Uh, ja. ja, nee, hij ziet dan, hij ziet dan wat. Dus blijkbaar zijn er heel veel mensen die wat stelen. Ja. Dat moet dan toch wel? Nou ja, dat was er was vandaag van, uh, ook op de tv dat uh, de heleboel winkel diefstal niet meer aangegeven wordt. omdat het te veel tijd kost. En dan is het uh, in verhouding. is het gewoon te weinig. Dus even de vraag aan jou. Stel jij wel eens wat? Als, als er zoveel gejat wordt. En zoveel uh, wordt ge, gezakkenrold. Uh, heb jij wel eens wat gerold? Ja, vroeger. Ja? ja? Niet gerold. Geen zakkenrollen. Oh, wel eens wat gestolen uit de winkel. De winkeldiefstal. Ja. Ja, ik maar had... ik moet zeggen, ik was toen een jaar 14 En toen werd ik uh, aangehouden. Ja. En, uh, maar op dat moment. Ik had toen, ik weet het nog. Het was zo'n drie, drie dubbelpak uh, Bambit. En ik werd aangehouden. Ja? Maar ik had hem weggelegd. Uh, nee, nee, nee. Wacht, Ik, ik had je... ook een zak drop. Die zak erop, die had ik, uh, had ik weggelegd. Yeah. Ik dacht, vandaar nou, heb ik ook te dik van, die Bambits niet. Maar zo heeft in mijn zak gekeerd en alles. Yeah. Maar hij heeft niet het uh, pakje Bambits gezien in mijn tas. En toen had ik het op het nooit meer gedaan. Nee. En ik voel me ook altijd, voel ik de ogen prima in mijn rug. Dus ik ben echt heel keurig gewoon. Ja, echt heel keurig. Het is zelfs zo dat als ik bij de kassa, als er afgerekend wordt. En uh, ze pakken het in en geeft het mee, maar ik heb het nog niet betaald. Dan voel ik me ook schuldig. Oké. Okay. is een keer gebeurd, hè. Ja, pas geleden hoorde ik iemand, die doet het heel creatief. Die had toen een beetje uh, zet kas, En die had een even zo, dan ga ik naar de automatische uh, kassa. En dan neem ik een uh, krat bier mee. En dan reken ik één flesje af. En dan uh, kan ik er even goed langs, zegt hij. En dan lever ik later het krat in. En dan krijg ik nog geld terug. Dus zo'n kratje leeg drinken, dat levert geld op eigenlijk. zie je hier dan onder op de kar staan? Ja, dit doet hij alleen even één op... flesje. 35 cent. Oh. Ja. ja jij ja, ken, is, jij is, kent die persoon. Met wat voor mensen ga jij om? Ja. Ja. Weet ik ook niet hoor. Geen <laughs> idee. Geen idee. Nee. Geen idee. <laughs> nee maar ja. Nou goed, hij doet het nu niet meer. Maar hij deed het wel een tijdje. Om uh, wat geld in een pocket te houden. Nou. Ja. Het is, uh, het, ja. Wat moet je ermee, met dat soort mensen? Ik weet het ook niet. Het is de zaterdagmorgen, het is kwart over acht. Welkom bij het radio-fans. Er zitten weer leuke dingen aan te komen. Yeah. Onder andere straks een stukje geschiedenis. Ja, zeker. En uh, ja, het is toch wel opmerkelijk dat uh, heel veel Turken hier in Nederland... gewoon een brief hebben gekregen van Erdogan. Dat is toch echt... Gisteren hoorde ik weer wat Turkse mensen erover zeggen... ja, het is toch wel raar dat ik gewoon op de mat... valt gewoon een brief van Erdogan. Hij weet gewoon waar ik woon. Oh, hij vraagt een... of jij wilde stemmen. Ja, hij dat... stimuleert dus om mensen te gaan... Uh, naar de stembus te gaan. Niet expliciet om op hen te stemmen. Maar wel in ieder geval te gaan stemmen. En uh, 68... nee, 86 van de Turken stemt op Erdogan ook. Ja, dat dus ja, is ja. ook zo heerlijk. Hè? Om dan gewoon iets te beslissen in een ander land. <lacht> dat wou er toch niet. Ik doe Erdogan nog een keer. Het <gul> gewoon nog een keer. Ja hoor. Nee, zonder gek Hij heeft hele goede dingen gedaan. Ik nee, laat het niet helemaal negatief te zijn. Maar hij heeft een beetje grootheidswaardigd. Ja. Een beetje denken dat hij alles kan. Dat hij alles uh, mag doen gewoon. Maar doen ze eigenlijk mee met WK? Want dat is nu begonnen, hè? Ja, nou, ik heb helemaal geen verstand van uh, voetbal. Ik heb alleen gehoord dat uh, Marokko en uh, Irak... hebben tegen elkaar gestreden nu. Ja. Ja, en helaas... Ze hebben verloren ja. uh, en gisteren nog uh, hebben ze elkaar ontmoet. De supporters van beide clubs uh, kwamen ze elkaar tegen en toen riep nog één iemand: uh, extra feest <laughs> met de volle buik. Vandaag. Ja, suikerfeest. Dus we zullen de Iranezen even laten zien wie er gaat winnen. Ja, precies. Aha. Helaas, helaas. Helaas, pinnakaas. Dus de Marokkaanse gemeenschap, die was echt zwaar gesteld. Ja, nou, maar goed, vol proppen met suiker, hè, zeg ik. Maar dat is dus de, de eerste keer dat ze meedoen, eigenlijk, echt uit het WK. Je vraagt echt heel veel dingen, dat weet ik allemaal niet. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Nou, uh, gaan soms... We gaan het opzoeken. We, oh, jij gaat er nog werk van maken, ik vind het een goed idee. Goed. <laughs> Volgens mij vind je het niet interessant. Nee, ik vind uh, de de randverhaaltjes wel leuk, maar het voetballer zelf uh, ik vind ik iets zo mooi. Oké, okay, de nieuwe single. De CD heet uh, hopes Down the drain. Talking Straight Rolling Blackout Coastal fever. Ja, yeah, pure gitaar. Shit op de vroege morgen Nou, Schrik jezelf al wakker op deze plaats All day I listen out for Jenny's old coupe Midnight blue It's faded But she's always been true Holiday I haven't seen you since yet Electricity illuminates the rain, yeah. lean your face, hopeless, no embrace. I want to know, I want to know where the silence comes from, where space originates Bang. Leeft Tubak Leeft al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend Shall we begin? Or to me be again. But don't. een grote fan van muziekfilm. Of veel muziek, draait om. Dus namelijk de achtergrond hoorde hoor je echt van niet. Ja, symfonische muziek. Ik denk, ja, dat hoort precies thuis in een uh, film. Goed, dus zover Oscar en de wolf En ook uh, Hij is te horen. Hij komt er uit België. komt er ook gewoon uit België vandaan. Nou, dat verwacht je niet. Oké, okay, al Pinkpop. Want Pinkpop gaat de 49e editie in. Ja, uh, Echt. hoezo? Hoe zit dat nou? Vroeger was het altijd met Pinksteren. Ja, ik snap het ook niet meer. Ik denk Pinkpop. Oh ja, ik las het ergens in een krantje. Hé, hey, Pinkpop. Oh, oh, ja, wanneer is het ook alweer? Met Pinksteren, dacht ik. Maar, hè? Uh, huh? Is mag gaan pinksteren nu? Nou, ik snap er helemaal niks van. Het is allemaal wel. Het is in ieder geval de 49ste editie. Dus volgend jaar een heel groot feest. En ik zat er wat te kijken, wat na wat namen. Nou, het grootste is natuurlijk Pearl Jam speelt er. Heel veel 50-plussers komen daar, natuurlijk weer op af. Want ja, die wil ik een keer zien spelen. Dat je Elvis nog een keer wil zien. Zo, idee krijg ik altijd. Nou ja, ja wie nu... Wie... Ja, als, mensen... als je naar elters toe kan, dan zou ik wel leuk vinden. Het ja, gehoor. natuurlijk. Ja, een hologram wordt het dan waarschijnlijk. Oh, ja, ja, ja. Maar in ieder geval, sommige mensen waren echt speciaal hier naartoe gekomen voor een, uh, voor een weekend. En daar moesten ze ook weer doorreizen. Want als, als het vliegticket per 1000 euro duurde... Maar goed, die willen... Dave, Dave Kroll, wil ik zeggen... Nee, hoe heet die andere man nog? Van, uh, van Pult Jam? Ach! Nou, goed, maakt ook ja. Maar in geval, uh, die spelen. Bruno Mars speelt er... Uh, de Foo Fighters, jawel, die zijn ook weer terug van weg geweest. Want dat ging toen niet helemaal goed, hè? In 2015 was Dave Kroll het optreden in Zweden. Daar viel hij van het toneel af, brak zijn been. Hij maakte het concert toen nog wel af. Daar zijn ook mooie beelden van dat hij zeg maar op, een, op een stoel zit met zijn hele been. Zo, gitaar zo half op schoot. Speelde hij gewoon nog wat uh, rukjes. En dat deed hij niet onverdienstelijk. En toen dachten mensen, wat dat was een dag voordat hij op Pinkpop zou verschijnen. Toen ja. dachten mensen, oh, hij komt ook wel in Nederland. Het is echt zo'n doorzetter, geen aansteller. Maar op dokters advies heeft hij toch maar, uh, ja, heeft hij toch maar uh, het afgezegd. En uh, nu, drie jaar later, speelt hij wel. Uh, maar goed, kan nog van alles gebeuren. Hij speelt morgen, ja. geloof ik. Dus het is dus nog even spannend. Uh, verder uh, spelen nog meer een grote namen. Snow Patrol, zag ik net al staan. Ook niet onverdienstelijk natuurlijk. De Script, een beetje muziek vind ik dat. De Editors, wat een heel goede CD uit Offspring. En natuurlijk Noel Gallagher, High Flying Birds. Dus dat is een wel weer geinig. Bluf, wat doet die daar nou? High nou. Flying Birds, denk ik. Ja, het liedje van Birds Flying High. Ja, nou, hij is ja. misschien nog... Uh, op geïnsp door geïnspireerd geraakt. Maar goed, okay. dus uh, Pinkpop drie dagen. En het weer is nog steeds redelijk. Gisteren begonnen hè, trouwens. Al bluff hebben we al gehad. Hebben we dat gehad in ieder geval? Ja, oké. Okay. Nou, vertel. Nou, ja, leuk. Zit jij in appgroepjes? Uh, ja, een paar. Ja, een paar. paar, hè? Ja, dat ja. hier niet, hè? Tegenwoordig. Nee. Maar uh, er is nu een appgroepje, dat vind ik wel heel leuk. En dat zijn allemaal jongens. Die heet allemaal Stijn. Oh. En eh. Uh, uh, uh, ja, ze appen echt met elkaar en ze spreken ook met elkaar af. Yeah. Als ze bij elkaar zijn, heet het een. <gül> nou, Ik vind het wel leuk, ik toch? Je lacht in dit, man. Nee. Ja, ja. Nou ja, zo heb ik op, en... mijn, uh, op mijn Facebookpagina altijd een keer mijn eigen naam ja? even gekeken of nog En er is dus ook een Jolanda, Jolanda Verstegen die zit dus in het oosten van het land. Ja. En uh, nou ja, uh, we feliciteren elkaar met verjaardag en dat soort dingen. Oké. Okay. Dat is wel leuk. Het He gaat nergens om, wel... maar toch wel leuk. Nee, nou, nou, toch wel. leuk. Een verstijn. Nou gaan we dan dommeren. De vraag is wel altijd af: wat wat zij dan samen nog meer hebben? Even kijken hoor. Alleen ja. ja. de naam Stijn. Nou ja, de oprichter, die heet Stijn Kollei uit Utrecht. En yeah. die kende zelf vier andere Stijnen. En die Stijn die is al 22. Hij besloot zich samen te voegen in een groep. En iedere Stijn kende wel weer een andere Stijn. En nu uh, zit de hele appgroep vol. En ze zijn met 256 Stijnen oh. uit het hele land. En ze hebben, hebben elkaar vooral Stijn woordgrapjes. Dus zoals onweer, als als met, nou Ja, Als ze maar niet met Stijnen gaan gooien. Ja, en je Steintje bijdragen. Maar ze delen ook ergernis over bijvoorbeeld de verkeerde spelling van hun naam. En uh, nou ja, Die appgroep was Melka, een melkpaar, maar hun feest... Ze hebben elkaar met 40 personen... hebben ze elkaar goed op, op uh, Utrecht Centraal. Wat noem je dat ook weer? Noem je dat een... Uh, ja, ja, een uh, ja, ja, precies. Een ja. uh, pop-op, nee, een pup-op. Ja, uh, ja. Ja. ja, Maar uh, ze, En allemaal terug ze een t-shirt... met daarop de naam van hun appgroep Stijn Marvijn. Ja, Oké. Okay. En ze hebben de hele dag gefeest... in een club waar organisator Stijn werkt. En het feest beviel zo goed... dat uh, hij wil ook nog een hele grote... Barbecue organiseren voor alle stijnen en dat zijn opmerkelijk genoeg niet alleen maar mannen. Want in Nederland zijn er oh. 21 vrouwen die Stijn eten. Oké. Okay. Er zitten twee zitten in de groep. Steentje kan ik me wel voorstellen, jou. ja. maar, maar die is, mag niet. Het idee is wel heel leuk, hoor. Ja, ja. Nou goed grappig. En dan binnenkort willen ze ook een eigen, een eigen staat. De ja. staat. Ja. Een Palestijn. Oh nee, niks te meten. Maar ik vind het ook wel leuk, zo'n tekst Stijn maar fijn. Ja. Ja, ja leuk. Ja. ja, geirige dingen. Na deze plaats stak de Zandvoortse berichten. Eerst maar even leuk, langdradig en lollig. Muziek. Precies. Ja, vandaag heb ik wat moeite met de knopjes in te drukken. Vorige week draai ik hem voor het eerst en zeker niet voor het laatst. Weet je waar ik aan denk? Nee. Ik denk dit hoor. Nee. Nederland houdt van gewoon. Van die reclame Oh ja. I'm the saddest case I'm often looking round For my next mistake I'm your garden waste I've left no trace I'm only here For some hollow math debate I'm a verlies. Ja. Dat vind ik ook nooit spelletjes. Als ja, het echt fout is. Ja, dat kan ik slecht tegen. Het is volstrekt onjuist. Ja, dat hoor ik wel vaker. Dat ik ernaast zit. Maar goed, nu uh, omarm ik het gewoon dat ik het vaak gewoon niet goed heb. En dan zeg ik al, vertel jij het maar, want jij weet het zo goed. En daar heb ik meer vrienden mee gemaakt, zeg maar. Goed, de Bad contestants En dat is uh, Matt Mathies. Een leuk, vrolijk bandje. Wat denk jij zegt het begin. Dat lijkt op iets. Waar lijkt het begin nou op, zei je? Tieren Klaas. Nederland houdt van gewoon. Oh, dit, nog een keer. Nederland houdt van gewoon. Ja. Nou, ik ga het even uitzoeken voor je. Ja, ga je goed. Ik moet je net reclame tegenkomen? De Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten alweer. Is er voor half negen geweest. De eerste steen is gelegd voor de nieuwbouw van het Raadhuisplein. Vorige week vrijdag was dat weer. Het is dus wel oud nieuws. Niek Meijer en uh, Job Berensen en Geert-Jan Bluis waren daarbij aanwezig. Bij aanwezig. En de korte toespraak van Bluis. Die zegt dat ze al jarenlang jaar lang mee bezig was. En dat het project gewoon niet van de grond kwam. Maar nu uiteindelijk, collega Tjalk heeft er heel veel tijd in gestoken. Is het nu toch, uh, is er een ontwerp mogelijk gemaakt. En uh, wordt het in het historische uh, uh, Zandvoortse bouwstijl uh, uh, ge gemaakt? Gemaakt, ja. ja en, Net zoals uh, om de hoek waarschijnlijk, hè? Die uh, uh, XL, gewoon café XL. Die heeft ook van die verandertjes boven. Ach! En het... Uh, ja, van die leuke balkonnetjes. En dus volgens mij komt dat hier ook. Oké, okay, nou, even. dat klinkt in ieder geval heel leuk. En AG Ar Architecturen hebben dat uh, uh, ja, ontworpen. En uh, eerst was het een beetje te groot. Dan verschouwen het, het raadhuis helemaal verdwijnen drachten. Dan was de tekening helemaal goed uh, gemaakt. Een beetje een uh, ja, vertekend beeld kreeg je. En uiteindelijk uh, hebben ze het nu aangepast. En nu gaat het dus beginnen. En de zoon van Theo van der Laan... Uh, die, uh, ja, die heeft het eigenlijk bedacht, het hele plan. Dus... Uh, Oh, ja. nee, van de Laan van de Hema. Ja, van de oh, we Hema. We geen reclame. Of van oh, de Broek nee. of de Comar. Ja, Vormar, ja of, uh, die zijn ook goed. Daar ja. kan je ook goedkoop boodschappen houden. Albert ja, ja, hebben allemaal. ze allemaal gehad. Goed, het is dus uh, uh, om weer uh, uh, te uh, melden wat ja, gebeurt. Ja, woensdag is er een einde gekomen aan een semislopende periode voor de vierde klasleerlingen van het Wim Gerterbach College. De uitslag van de eindexamens werd bekendgemaakt. Ja, spannend was het. Hebben heb jouw kinderen ook al meegedaan? Mijn ouders hebben ook meegedaan. Nee, nee. Jouw kinder? Mijn kinderen, ja, mijn uh, dochter. Is geslaagd? Ja, ze is geslaagd. Gefeliciteerd. Ja, ja dat ah. riep ik ook. En zoals te doen gebruikelijk gingen dus de docenten bij de geslaagden langs. Yeah. Om ze dit mooie nieuws persoonlijk te komen vertellen. En? Maar, jammer, jammer ja. Ja, ja, ja. Niet door. <laughs> Gewapend met een roos en een cijferlijst. En de eerste die het horen waren de tweeling Fleur en Lotte Paardenkoper. En de docenten Jan Boelen en Jana Vermeulen. Hebben het goede nieuws gebracht. Feest. Allebei geslaagd. Maar ja, niet iedereen is dus in één keer geslaagd aantal leerlingen zal via een herexamen alsnog een kans krijgen. Maar, is, er al, zeg maar, is, is er ook zeg maar een clubje dat je aan kan sluiten om ja, begeleiding, het feit dat je gezakt bent, is er een soort steungroep, een, een praatgroep? Een, heb je niet de stichting Socutera daarvoor? Ja, dat ja, dacht ik ook. Ja, dat is denk, wel vindt, heel goed. Moeten ze daar maar heen gaan. Ja, ja, ja, het, is, uh, ja het is een happening. Gewoon, je ziet overal tassen hangen. Maar ik vlag, heb je er niet stok. over gehoord dat jouw dochter moest doen. Uh, oh het niet bezig blijkbaar. Bij mij is het werk echt, iedereen heeft een het met jouw dochter en nou... Het is wel spannend hoor. En, uh, oh, oh. Ik denk nou ja, oké. Okay, uh. Ja, ik heb een secretaresse die dit allemaal regelt gewoon. Ja, we moeten ja, ik, het gewoon ik, ik als man zijn ben toch echt heel veel bezig met dat kleine cirkeltje om me heen zo. En het en moet allemaal niet ingewikkeld worden. Het moet niet ingewikkeld worden. Ik bedoel, ik heb mijn werk al. Ben je gek geworden zeg? Nee, ik ben hartstikke blij. En ze gaat, ze gaat voor psycholoog. Ik zeg, nou, dan mag je eerst de psychologie wel wel even gaan lezen. Je, ja. je zit op een niveau dat je denkt... er moet nog wel wat bijgespijkerd worden. En je hebt dat boek van Einstein. Dat, uh, laat ze dat eerst maar even, even samenvatten. Ik denk dat ze dan het gedemotiveerd raakt. Ja, ik denk ik ook. Dat is een moet boek moet, van... 400 bladzijden. Ja. Goed, maar we gaan verder naar Zandvoort. Ik we kiezen het beste strandpavioen 2018. Afgelopen weken stemde uh, iedereen op zijn favoriete strandpavioen. Het is niet alleen in Zandvoort. Het is over heel Nederland. En uiteindelijk zijn er 25 over heel Nederland uitgekomen in de eindronde. En drie daarvan zijn uit Zandvoort, Talassa uh, uh, Tim Akersloot en Bernie's Beats, die staan dus in die 25 genoemde standpaviljoens. En ze zijn al bezocht door een mystery guest. Weet je wel, dat zijn van die stiekem. Die hebben soms al lange regenjas aan, een zonnebril op en een hoedje. Herkent ze gewoon niet. En die gaan dus allerlei dingen uitproberen. En die gaan ook heel vervelend doen aan de balie. Die zegt nou, die koffie vind wel nou niet lekker. Weet je wel. Nou, dat zijn de mystery guests. En die hebben dus alle uh, standpaviljoens in Nederland bezocht. En die, daar komt dus uiteindelijk straks een winnaar uit. En er wordt niet alleen gekozen door de jury voor de beste strandpaviljoen, maar ook het uh, schoonste strand, beste nieuwkomer en uh, de beste zoetwaterpavillon. Want in de Alkmaar heb je bijvoorbeeld ook de Kade. Die zit midden in het centrum van Alkmaar. Is ja. ook een strandpaviljoen. Die scheppen een zand het centrum in. Doen daar een, een stukje hout omheen en dan heb je ook een strandpaviljoen op ja. de Kade. Nou ja, je hebt ook uh, paviljoen Loef. Nou, nu maak ik reclame, want die zit aan mooie nel in Haarlem. Oké. Okay. En dat is, uh, nou, het is dus geen strandpaviljoen, het heet dus ook paviljoen. Okay. Maar het ziet er geweldig uit. Dan denk je ja, van ja, dat dan. is ook leuk. Goed, de uitslag is uh, 5 juli. En uh, dan worden de, ook de beste per, per provincie bekendgemaakt. Dus ja. dan, uh, dan weet je dat ook. goed uh, Op 27 juni, over twee weken, organiseert Stichting Gouden Dagen het NK Scootmobiel op de circuit Zandvoort. Senioren uit heel Nederland zullen in teamverband een gooi doen... naar het Nederlands kampioenschap scootmobiel rijden. Ik ben ook benieuwd of dit ook een Olympische sport gaat worden. Ja. Maar minister Hugo de Jonge van VWS geeft om half tien het startschot. En Wacht. twaalf teams van zes uh, ouderen van 75 plus. Ja, dit is nog, ik, ik voel wel leeftijdsdiscriminatie. Plus, uh, die, gaan, uh, die gaan dus de strijd met elkaar aan. Dit, dit is en uh, ja, ik ben benieuwd tussen... Uh, het is wel grappig, zeg maar het is natuurlijk altijd iets voor ouderen. En dan minister De Jonge, die, die doet afgetraaf. Ja, dat is wel leuk. hebben ze opgelet, waarschijnlijk. Ja. Maar die stichting Gouden Dagen vindt dus dat ouderen in staat moeten zijn... om er zelfstandig op uit te trekken, om daarmee andere mensen te ontmoeten. En het is ook mede tegen de eenzaamheid en zo. Nou, dat vind ik, uh, ik vind het een mooi streek. Oh, ik hoorde gisteren dat uh, verhoudingsgewijs er minder eenzame mensen zijn... omdat oudere mensen toch achterkomen. Oh, ik kan zelf ook iets doen. Ik kan zelf ook, zeg maar, op pad gaan. Ik hoef niet zitten wachten tot de familie gewoon op bezoek komt. Nee. Oh, dat had een goed idee, zeg. Ik kan ook naar hun toe? Dan sta je gewoon met je koffer voor de deur. Hi! Nee. Ik blijf drie weken. Hey. Oh, nou wil ik wel weer een beetje eenzaam zijn. Kan ja. dat? Ah. Oké, okay, ja, het komt er net eentje langs. Nee, goed, ik vind dat de goed. Maar goed, de nieuwe oudere mensen. De nieuwe oudere mensen, ja, het zal wel kunnen. Die, uh, die veranderen ook. Ik bedoel, die staan meer in het leven. Die gebruiken meer com uh, computertoestanden, uh, uh, iPads en mobiele toestanden. Dus die, die weten ook om meer te communiceren. Dus dat is ook wel echt goed om te weten. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten, zeg ik maar. Val niet in herhaling. En uh, straks meer een tweede dat vind het radioprogramma. Ja. Yeah. Ze hebben weer een nieuwe cd uit, dacht ik maar nee hoor. Dit is gewoon uit het oude cd van War on Drugs, Nothing to Find, alles is op. War on Drugs is een band, ja ik moest er ook altijd werden aan de naam, War on Drugs is het geen titel, nee is een band. Waarschijnlijk zelf ooit een uh, probleem gehad met drugs en daar is hij zelf een uh, oorlog mee begonnen. En daar is hij waarschijnlijk uh, als uh, overwinnaar uit vandaan gekomen. Ja, War on Drugs hebben we een tijdje vorige week, nee vorig jaar een CD uitgebracht. Ja, de tekst is heel moeilijk opgeschreven. Uh, nothing to find in mijn bloed. Er is niks meer te vinden. Ik ben helemaal clean. Zoiets is het verhaal. Ik achter deze plaat. Nou, uh, als we het toch over een soort drugs hebben. Ziruk Zat claim heeft succes. De Zeeuwse Gerard uh, Eggenbeen. Hij is uh, 32. Hij heeft gewonnen van de medicijnreus Glaxo Smit Klein. Uh, het is David tegen Goliath, zegt hij zelf ook. Uh, hij is op vrij jonge leeftijd. Uh, toen was hij 15, nee 14 zelfs. Dus is begonnen met Xeroxat. En uh, meteen een vrij goed dosis heeft hij genomen. En daar heeft hij allerlei uh, problemen gekregen. Is nooit echt lekker in zijn vel terechtgekomen. Er staat er niet bij dat hij hele rare dingen heeft gedaan. Maar hij is hier nogal goed beschadiging gekregen aan zijn hersenen. En nu stelt hij dus de fabrikant verantwoordelijk voor het feit dat hij dus dat heeft genomen. Je zou denken, je arts schrijft het ja. toch voor. Maar goed, je hoort wel meer uh, uh, verhalen over uh, ja. antidepressiva. Over, oh, tegen depressiva ja, an ja, antidepressiva middelen uh, zijn er toch soms echt hele rare dingen te doen. Ik heb een verhaal gehoord over een, een, een, een, een het, asielzoeker... die uiteindelijk ook dat spul gebruikte... en uiteindelijk gewoon zijn vrouw vermoorden met, met, weet ik veel, 20 messteek. En uiteindelijk de schoon, uh, zijn schoonfamilie... dus de vader en moeder van die vrouw... die hebben hem laten gewoon weer in zijn armen uh, genomen. Zo van, nou, dat, dat is hem gewoon niet zo. Is hij nooit geweest... Dat is, dat is iets buiten hemzelf geweest. En uiteindelijk hebben ze het onderzocht. En het schijnt er toch bij dat antidepressief vandaan te komen. En daar schijnt dus een, een klein percentage mensen... heel raar op te reageren op dat spul. Dus daar nee. moet veel meer onderzoek naar worden gedaan. En dit is een begin dus. Hij krijgt uh, een paar centjes. En... Ik heb het idee... Kan je nou niet gewoon zorgen... die mensen die dus depressief zijn... Ja. dat die gewoon uh, opgepakt worden om te beginnen? En ja, dat, ja, precies. En dat, die, nee, maar dat Nee, nee, ja. maar dat... Uh, ja. dat uh, dat er dan de georganiseerde grote reis is. Dat ze hun hoofd leeg kunnen maken. En dat ze dan in mooie plekken komen. Want dat is uiteindelijk goedkoper. Dan dat, je uiteindelijk, dat ze na dan een enorm traject gaan zitten. En dat ze, en dat ze dan misschien uh, wat beter worden. Jij bent idealist, ben jij? Ik ben wel idealist. Ja, ide maar ik weet wel, sommigen, bij sommigen komt het steeds terug. Ja? Maar er zijn er denk ik ook wel een heleboel. Die dan ja? daardoor misschien wel genezen worden. Ai, maar uh, ik, hè? Het kost het allemaal niet, zeg. Nou, ik denk reisje. dat het relatief goedkoper is. Dan, ja. dan, dan al die jaren... Uh, al die hulpverlening en toestanden. Ja, ik, ik, ik heb geen idee. Ik denk vaak dat, anti -dep of dat depressieve mensen vaak ook in een structuur moeten komen. Ze moeten bewegen, ze moeten goede mensen om zeg zich heen. Zeg je nou antidepressieve mensen? Uh, de, ja. Ze, ja. <laughs> dat komt door die antidepressiva. <laughs> ja, dus de ja, die depressieve <laughs> mensen vaak ook in een goede uh, om, omgeving moeten opgroeien. Dus je kan ze er wel weer uithalen en op vakantie sturen. Dan komen ze terug en een fuck, Ja, leuk vakantie maak nou, dus nou, moet je uh, wel uh, kijken of, uh, of die mensen dan... Uh, als het heel goed gaat, dat ze daar in dat, uh, in dat kamp, zeg maar, blijven werken. In dat kamp. Voorlopig. En dat, ja. uh, en dat dan uh, de echte hulpverlening, uh, die gaat dan weer een ander project opzetten. Ja. Voor uh, uh, uh, ouderen of zo. Of, uh, hè? Depressieve ouderen heb je ook nog. Maar iets voor depressieve jongeren, in dit ja. geval. Ja. Dat het inderdaad uh, aan het begin uh, aangepakt wordt. Waardoor je dan misschien minder uitval hebt uiteindelijk dan uh, nu. Ja, nou, ik heb echt alles in kampen stoppen. Maar jij hebt geen vertrouwen in mij, merker. Ik weet het niet. Ik lijkt me echt een hele goede organisatie. En uiteindelijk moeten ze ook weer terug in de maatschappij. Ja. Dus dat lijkt me ook nog wel heel lastig. Maar het is heel goed dat deze man, deze Gerard been, geloof ik, dat hij zeg maar... het heeft Die redekdom, bedoel je dat? Ja, nou, die is niet depressief, denk ik zelf. Nee. Maar goed, dat er naar gekeken wordt en dat die antidepressiva ook, dat zomaar een keer vol wordt geschreven, dat er meer onderzoek naar wordt gedaan. Dat is mooi. zeker. Nou, heb jij iets raars nog? Nou ja, we hebben het over drugs en zo. Maar er is een man in Florida, die is gearresteerd. Want uh, hij, hij had uh, metamfetamine gekocht. Hè? Ook alweer een middeltje. Hij, maar toen hij na gebruiken van een slechte, lichamelijke reactie kreeg... vermoedde hij dat het om een andere druk ging. Dus toen ging hij naar de politie en die zegt... Van, wil je dus voor me testen? Is dat inderdaad zo? Maar ja, uiteindelijk uh, toen kwam hij daar en toen werd hij gearresteerd vanwege drugsbezit. <laughs> en uit het uh, testen bleek dus dat het wel om metamfetamine ging. En het politiebureau laat iedereen weten dat uh, je kunt je drugs laten testen. Maar de kans is heel groot dat je dan ook nog opgepakt wordt. Ook. Ik vind het wel een beetje krom, allemaal. Ja. Hè? Ja, het is. Dus, uh, wat wil je nou? Nou, straks meer wetenswaardigheden. En weer geinige stukjes uit de geschiedenis. Wat gebeurt er door de jaren heen? In in op 16 juni. by the pier. Slowly shaking off the sand. How did I get here under the They're surfers in the sea Waiting for the waves to come and set them free I'm lonely in the morning Ja het is echt absurd. Ik vind het een thinking about, the future, thinking about the past. I Google, krijg je Blackbird van... Ja, de Beatles. Ja, ik weet niet of ze er echt bewust over hebben... nagedacht. Nou, het is een heleboel beetje. En dit uh, Take Me Back Home. Het is de zaterdagmorgen. Spannend muziekje. Komt er een spannend berichtje, of niet? Ja. Ja, ja oh, oh, Ja, ook oh, toevallig, oh. ja. Het nou, nou, is heel leuk, in Haaksbergen hadden ze een fietspad gemaakt. En uh, het, het zorgde voor verwarring. Oh. Want volgens de lokale zender was het fietspad te vinden... bij het bedrijfpark Steppelo in het noorden van Haaksbergen. En met verkeers... Worden, werd zowel het begin als het einde van het korte fietspad gemarkeerd. Het moest voorkomen dat automobilisten van de weg gebruik zouden maken. Maar omdat het zo'n kort stukje is en de fietsroute nog niet verder doorloopt... hebben we besloten om deze woorden voorlopig weg te halen... al dus de woordvoerder. En de twee woorden zijn dus vorige, voor het weekend vorige week verwijderd. En ze hebben in totaal een kleine week... Uh, bestaan. Okay. Kijk, en zijn dus deze borden. Dat is een heel kort fietspadje. Ja, heel kort. Maar het was gewoon Echt, eigenlijk... Er drie meter tussen. ...dat er geen auto's zouden rijden. Je okay, ja, dan, dan kan dan, uh, een paar het, ja. paaltjes neer kunnen zetten. Ja? Maar uh, ja. ja. Nou, een pijl dat ze, aan die, dat ze aan de rechterkant langs moeten rijden. Ja, is, een om een beeld te krijgen. Zeg maar een heuveltje met de eerste een bord van de fiets... En, van, en na, na, na twee meter eindfietspad. Op hetzelfde vluchtheugeltje. Ja, nou, nou, het, nou, het ik is, was, uh, zal wel delen kunnen jullie het ook zien. Het even. is rarigheid, gewoon ten top natuurlijk. Hè. Ja. Het is uh, de zaterdagmorgen. En uh, we kijken zo even de wereld in. En ik zei al, ouderen Er worden steeds minder mensen worden uh, eenzaam blijkbaar. Dat is dat gemeten. En er, er komen wel steeds meer mensen die eenzaam zijn. Maar dat komt omdat er steeds meer ouderen komen. Dus uh, ik hoop niet dat uh, ja? uh, Max daar weer een of ander verhaal gaat maken. Want Max die is natuurlijk altijd... Uh, uh, nee, niet Max. Waar uh, is het nou ook de oudere partij, de 50-plus partij... dat die niet een heel ander verhaal er weer van gaat maken? Want die... die, ja, die is, uh, net zoals met Trump, soms een beetje de waarheid aan het verbuigen, hoor. Dat is wel waar. Maar ja. goed, het schijnt dat ouderen steeds vaker creatiever zijn... in het zoeken van contacten. En ik ben daar wel voor. Ik vind ja. eigenlijk vanaf nu... dat je eigenlijk ook op school daar les in moet krijgen... om je netwerk in orde te krijgen. Ja, maar ik denk ook dat de ouderen die er nu zijn... die zijn ook meer bekend met internet en alles langzamerhand. Ja. En ik sprak uh, laatst iemand die had de moeder van... 84. En die is helemaal zelfstandig en die is zelf met de tablet bezig. Daar heeft ze contact met de kinderen. Maar die komt de huis eigenlijk niet uit. Maar door het, uh, door het Facebook en zo heeft ze gewoon uh, toch contact met de kinderen. En dat vindt ze heel erg leuk. Ja, en ik merk, dat is ook hartstikke goed. Want wij, ik werk in een dorpshuis in sint En daar komen heel veel ouderen gewoon ook een, de iPad-cursus doen bijvoorbeeld. weet je wel? Echt, ze kunnen het ingang van het gebouw nog niet vinden. Maar ze zitten wel met z'n allen straks op de iPad. En dat vind ik hartstikke goed. Ja, dan dus... heb je toch groepjes. ja, En dan zegt zo: al, ja, oh, een privacy. Maar weet je, zitten in één kamer, wat kan er gebeuren, hè? Hoe bedoel je dat, privacy? Nou, met het Facebook en toestanden. De, de, uh, het oh, het nee, hele mensen ja. weggegaan zijn uiteindelijk. Ja, nee, dat valt ook een mooie mee. voor mij was het even een hype. Was het was even leuk dat... weet uh, uh, je ook weer, die man? Uh, ja, op zondag. Ja, ja, maar ja, ja. Lubach. Lubach. Zondag met... Uh, Arjen Lubach. Ja, dat is een leuke actie. Maar die oh, ja, blijft het toch mee doorgaan. hoor. Dat je inderdaad... Uh, ja, dat is boven de vijftig. En dan vallen er gewoon een stukje van zes. En vallen gewoon eruit. Weet je niks? is dat dicht op tafel. Is dat nou... Nee, hey, dat zou een stukje hersenen. via mijn neus eruit gevallen. Maar ik vind gewoon, daar moet wel uh, uh, op school aandacht aan worden besteed... dat je gewoon netwerk en dat je niet altijd je eigen verhaal moet vertellen. Want iedereen is momenteel bezig op internet zijn eigen verhaal te vertellen. Met al die vlogs en blogs. Oh, nou, dat een interessant wat interessant verhaal heb jij te vertellen, zeg. Het gaat om het verhaal in het midden. Maar daar bind je mensen aan je... Hè? Maar ja, goed, ik, kan, ik roept het wel heel lang en uh, heel veel mensen luisteren gewoon niet... Nou. Uh, Misschien in de toekomst wel. Uh, straks meer. Uh, oh ja, over depressiviteit gesproken. Deze plat past daar goed bij. Curtin Barnett. Ik neem een Kurtin Barnett nieuwe cd uit, en die heet... Oh, ik heb nu op het lijstje staan. Ja, voorbereiding is het altijd van het werk, maar ja goed, ik pak s'ochtends nog wel een, mijn koffer en uh, ik gooi er wat in en ik rijd deze kant op. Ja, dan krijg je dat, dan kan je niet verwachten dat je programma nog echt gaat doen. Maar goed, Curtin in Badet en um, uh, It's Me, nee, uh, nou wat ik het weet ook, niet a little time. Ja, soms heb je een beetje tijd nodig, gewoon even, ik heb even tijd voor mezelf nodig. Het is een in Creta de jaren negentig, maar het schijnt toch weer redelijk weer terug te komen. Hè? Mensen lopen over. Ja, antistresscursus heb je soms wel weer nodig. Nou goed, wel weer goed nieuws over Antarctica. Hè? Het, oh. uh, het, het, het, het, de ijskap smelt uh, sneller. En uh, binnen een paar jaar is het 8 mm omhoog, het water. Maar het eind van de, uh, deze eeuw kan het anderhalve meter hoger zijn. Dus, al die uh, Delta werken zijn allemaal te oud. Je kunt allemaal met grofvuil mee, er moet iets nieuws gebouwd worden. Ja, maar we hebben dan wel de tijd. We hebben 80 jaar. Ja, 80 jaar. Nou, uh, we, we kunnen wel beginnen door uh, misschien met, uh, hoe heet het nou, 3D-printen. Een laagje erop te printen. Dat een printer zo over die deltawerken heen en ja, weer gaat. Ja, gewoon van die lasapparaten gewoon. Ik heb ook pas geleden die brug gezien. Die is in, uh, in Amsterdam gaan bouwen. Die, zijn is, die zo... is die af? Nee, nee gedeeltes... Er Zijn ze in de studio, in de studio, in de, in de, in de las, hoe noem je dat, uh, werkplaats zijn ze bezig geweest. En die ziet er heel futuristisch uit. In de uit. studio. In de studio. Ja. ja, ik heb altijd zoiets dat is een atelier bijna dan, weet je. Dat zijn ja. van die kunstenaars die bezig zijn. Zo maar wel saai, als je zoiets zegt, is die daar nog niet af? Volgens mij zijn ze al jaren bezig. Nee, ja, ik weet ook niet hoe dat zit. Maar, nee, maar... Ja, Nee, voor mij anderhalf jaar geleden heb ik dat verteld. Maar je hebt wel minder afval. En dat is wel heel goed om te weten. Bij het 3D-printen. Dat is goed. Ik eens kijken hoor. Is dat echt zo? De 3D-printige brug. En dat is natuurlijk van van stalen. Geprint, zegt hij al. Geprint, hij is eruit. Is hij klaar? Ja, kijk maar. De als fietsen over een 3D-geprinte brug. Ja. Oké, okay, nou, nou, ik had hem alleen nog het maar in weer. de atelier gezien, maar niet uh, op de plekken. We gaan wow. even op naar het nieuws van, uh, van 9 uur naar 9 uur, stukje geschiedenis uit de tijd. Het is namelijk 16 juni, we even wat er allemaal gebeurd is. En wie er ook nog eens jarig is, we spreken je zo, hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.